Slam FM, Phonevak. Elke dag rond deze tijd in warming up... nemen wij mensen in de zeik. Slam FM, Phonevak ook vandaag. En ja, het zomerweer valt tegen, de uries vliegen je zak uit... en je bent net gedumpt door je vakantieliefde. Gelukkig bellen wij in de Phonevak zomaar mensen op... om ze blij te maken met een mop in deze moeilijke tijden. Goedemorgen. Welkom op de Maak Je Dag Weer Top met een Moplijn... U bent opgegeven door een vriend of vriendin die vond dat u wel weer eens wat lachen in uw leven kon gebruiken. Hang niet op, dit gesprek is geheel gratis en laat u slechts de zonnige kanten van het leven weer inzien. Hier volgt het moppenkeuzemenu. Maak snel uw keuze. Toets 1 voor een domme blondjesmop. Toets. U hebt gekozen voor optie 1, een domme blondjesmop. Even geduld. Uw gratis mop wordt zo snel mogelijk opgehaald. Kijk, dat is leuk. Jee, dat ja, heb <tie> <tie> U heeft gekozen voor optie 1. Een domme blondjesmop. Daar komt-ie. Dus hoe noem je een uh, slim domblondje? Een golden retriever. <lacht> Leuk hè? Toets 1. Als u zelf op eigen houtje wil lachen om deze mop. Toets 2. Als u mee wilt lachen met onze exclusieve maak je dag weer top met een mop lachband. Ik kiezen. Wij wachten op uw keuze. U hebt gekozen voor optie 2. U kunt nu meelachen met onze exclusieve lachband. Veel plezier! En nog een keer! Wilt u nog een mop horen? Zeg dan: Ja, graag, ik wil nog een mop horen. Wilt u verder met uw leven? Zeg dan: Nee, bedankt, ik heb wel iets beters te doen. Na deze piep. Nee, ik wel wat beters te doen. Bedankt voor het luisteren. Naar onze maatje dag top met een mopleiding. Dit gesprek was geheel gratis, maar uiteraard betaalt u wel de administratiekosten van uw eigen provider. Deze bedragen voor dit gesprek... 29,75. euro, en Dit bedrag wordt automatisch binnen twee werkdagen van u bij ons al bekende rekeningnummer afgeschreven. Wilt u liever contant bij een van onze medewerkers aan de deur betalen? Toetst dan nu een 9. U heeft gekozen voor contant betalen aan een van onze sympathieke medewerkers aan de deur. Bij deze optie zit nog een gratis aan de deurmop vast. Gefeliciteerd met uw extra lachmoment! Onze medewerker is al op weg naar u om de 29,75 euro 5 en 70 bij u op te halen. Graag gepast betalen en liever niet met briefjes van 10. Wij wensen u nog een fijne dag. Vond u dit een leuk gesprek? Zeg dan ja, ik heb me kapot gelachen. Vond u dit geen leuk gesprek? Zeg dan krijg de pleurus en hang op na deze piep. Ik krijg de pleurus en hang <laughs> op. Oh Fucking kalfloos, was Slam FM, phone fuck.